Ouders en hulpverleners van lichtverstandelijke handicapten bieden vanmiddag een witboek aan bij het ministerie van Volksgezondheid. Ze zijn tegen de afschaffing van de hulpverlening aan mensen met een IQ tussen de 70 en 85. Veel mensen uit die groep redden het niet zonder begeleiding, zeggen ze. En dat gaat ze de maatschappij merken, zeggen ook gemeenten, verzekeraars en hulporganisaties. De ouders en hulpverleners komen met het witboek om te laten zien hoe goed het gaat met het kleine beetje ondersteuning dat ze nu ontvangen.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 En op de A77 Nijmegen-Duitse grens tussen het Open Rijkenvoort en de Duitse grens. Tot zover de verkeersinformatie.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 Wens je fijne dagen? J'ai déposé mes âmes Un entrée de ton cœur sans combat. Et je les chars Lentement douceur quelque part. Sommet dans tes nuits, un jour nouveau se ligt, à nul autre pareil, et tu sais, depuis tout le désordre.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 Te veel, zinnen, te, veel hoorden, te draaien in mijn kop. Te veel hoorden, te veel draaien, te veel van alles. Na een lange, lange nacht en zo zie ik ze graag. Maar nu is het genoeg, genoeg gezien vandaag.